15.08 nieuws. 6 uur. Het Nederlandse kabinet is voorlopig terughoudend met reactie op de Amerikaanse aanval op Venezuela en het nemen van president Maduro. Minister Van Veel wil eerst de reactie van president Trump afwachten voordat er een eventuele veroordeling komt. Hij wil ook niet zeggen of Amerika met de aanval op Venezuela het internationaal oorlogsrecht heeft geschonden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft niet precies in kaart... hoeveel Nederlanders er in Venezuela zitten. Maar wie er is krijgt het advies om niet te gaan reizen. De situatie is te onoverzichtelijk, zegt het ministerie. Dat heeft nog geen hulpvragen van Nederlanders gehad. Als het aan de Venezolaanse oppositieleider Machado ligt... wordt Edmundo González Urucia de nieuwe president van het land. Hij was in 2024 ook al in de race... maar verloor toen volgens de officiële uitslag van Nicolas Maduro... Machado zegt dat nu Maduro is gearresteerd... de oppositie de orde in het land zal herstellen. En op een parkeerplaats bij een metrostation in Amsterdam-Noord... zijn bij meer dan twintig auto's ruiten ingetikt, meldt AT5. Of er ook spullen zijn meegenomen is niet duidelijk. De politie heeft nog niet alle eigenaren gesproken. Agenten hebben briefjes in de auto's gelegd... met de oproep om aangifte te doen. Ook worden camerabeelden verzameld. Vanavond een paar winterse buien. Vannacht nemen die buien toe en in het binnenland gaat het sneeuwen. Bij minimaal rond het vriespunt. Ook morgen vooral landinwaarts sneeuw en een paar graden boven nul. Vanwege gladheid geldt code geel. Dit was het nieuws op 538. Ronald, dankjewel. Krijg je de situatie op de weg. Geen verdragingen. Let wel goed op, hè, want het is echt spekglad buiten. Uh, wel één flitser op de A12 richting Arnhem bij Zevenaar. Hector weer de paal 142.0.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 Win je bij 538. Toegang voor jou en drie vrienden. Voor het uitverkochte vrienden van Amstel Live, Jordi Warner. En de hotline is geopend. Jij bepaalt dit uur wat ik op de radio draai. Stuur nu je favoriete nummers in via de 538 app Radio 538. If this is all it is, and in the middle of a kiss, she said, You don't want this art, boy. Sorry to book, told me. It Tate McRae, what I want. It 538 Hotline. Het uur op zaterdagavond van 6 tot 7... waarin jij bepaalt wat ik draai. Jij bepaalt de playlist. Ik stuur je favoriete nummers nu in via de 538 hebt. Wanneer is de laatste keer dat je Henk Wijngaard op 538 gehoord hebt? Ha, luister, er gaat verandering in komen. Yo, Jordi, oude motormuis. Hé, hey, uh, ik wou eigenlijk voor alle uh... Strooi- en schuifwagens, vrachtwagenchauffeurs wou ik eigenlijk even uh, Henk Wijngaard horen met uh, de vlam in de pijp. Dat lijkt me wel een uh, toepasselijk nummertje. Ja, Lauren, ik vind het fantastisch. Ik als trotse Noorderling, Henk Wijngaard... komt uit het noorden van Nederland, uit Groningen, Stadskanaal. Ja, dan, dan moeten we wel, toch? Ja, oké, okay, daar gaan we. Henk Wijngaard in de vijfjachthochtlaai met de vlam in de pijp. Speciaal voor alle strooiders vandaag die op de weg rijden...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 No en Andy Grammer, The Thing I Love. 538. Hotline. Diana, bij deze ook voor jou de beste wensen. Hetzelfde voor jullie ook de beste wensen. Dankjewel. Heb je een lekkere jaarwisseling gehad? We hebben een hele mooie jaarwisseling gehad. Met veel vluurwerk om ons heen. Wat fijn, wat goed. Uh, en dan ben je gewoon weer naar de hotline aan het luisteren... waarin uh, jij de playlist bepaalt. Wat kan ik voor je draaien, Diana. Uh, Blackpink. Oh, oh lekker. Eventjes wat energie op de zaterdagavond. Nou, ja, die bij deze ga ik voor je regelen: Blackpink, jump en fijn weekend app. Ja, dankjewel. Tot voor jullie. I'm not that easy to tame. me in That pink in your area. Bring the bass I hear the song I'm unafraid I feel the love We here to stay We larger than life I walk with you Through the fire When I lose, I'm by your side We coming now Step by step We're getting stronger Don't look back Meer van Buren, dus. is special en larger than life? 538 Hotline Waarin jij de playlist bepaalt, gewoon je favoriete nummer insturen via de 538 app Leander, goedenavond Goedenavond Wat ga jij doen vanavond? Ik uh, ben lekker aan het plussen aan mijn zon. Ja lekker, moet ook gebeuren Ja, wat, wat ben je aan het plussen dan? Ja, er zit een nieuwe dakkapel op, dus even dicht in, maar aan de binnenkant. Zo, dat klinkt nu al als een handige man. Ja, ja. of het lijkt zo. Nou, ja, ja, dat kan ook, dat kan ook. Ik weet natuurlijk niet hoe het eruit ziet. Maar, maar Leander, heb je dit ooit dan geleerd van iemand, of ben je maar gewoon gaan doen? Uh, nou, vooral tweede, maar ook wel vaak geholpen voor bij anderen. Ja. Goed zeg, wat goed. Uh, nou ja, wat kan ik bouwen dan? of bouwen, sorry, wat kan ik bouwen? Ja, ik kan niet zo heel veel bouwen. Dus, dan weet ik het andere, maar wat kan ik voor je draaien tijdens het bouwen? Nou, ik heb al een tijdje, heb ik YouTube mijn Green Day niet meer gehoord. Met The Saints are Coming. Nou, en dat lijkt me een uh, heerlijk nummer. Want het knalt lekker door je speaker. En ook met alle ellende nu in de wereld. vind Ik dat wel een mooi nummer om ze te draaien voor alle hulpverleners en iedereen die helpt. Helemaal eens, uh, Leander. Ik zag hem net binnenkomen hier in een vijf Ik was hem echt alweer even vergeten. En toen begon ik hem even te luisteren. Ik dacht, oh, dit is zo goed inderdaad. Waanzinnig. Yes. Um, thanks voor de aanvraag, Leander. Ik wens jou nog een hele fijne avond, fijn weekend en uh, nou klussen. Hetzelfde en bedankt. Hè. Dankjewel. Live with you, you YouTube and Green Day. The Saints are coming. Yeah. I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 Ook lekker voordelig? 1 ster beter leven Giros met paprika 500 gram voor maar 3,59. Aldi. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Joekanuba en Ayem's hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.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 But I'm here for Vraag nu je favoriete truck aan via de gratis 538-app. Hotline, Whitney Houston, I wanna dance with somebody, wilde we'll Lieke horen? Here we go, go! 538 Hotline. En je weet het, jij kan ook je favoriete nummer aanvragen via de 538-app dit uur. De Hotline, Daphne, goedenavond. Goedenavond, Jordi. Ik ben jaloers op jouw uitzicht. Ook al hebben we hier in Nederland op dit moment ook een wit uitzicht. Ja, toch jij ja, wel het... baas bovenbaas. Het kan altijd beter, hè? <laughs> jij zit op dit moment in het buitenland. Waar zit je? Ik zit in Beijen, Zuid-Duitsland. Ja, ben je daar lekker een, een beetje aan het skiën? Eh, nee, we zijn vooral aan het wandelen. Mijn zus woont hier. En ik heb oh. hier kerst een oude nieuws gevierd in de sneeuw. Ah, wat prachtig, zeg, Want die berg en zo, echt een waanzinnig uitzicht. En dan, dan luister je alsnog naar 15 8. Ja, zeker weten. Ja, die gaat overal mee naartoe. Ja, <laughs> ah, dat vind ik echt super leuk om te horen. Uh, Daphne, wat kan ik dan voor je draaien daar? Uh, ik zou graag de openlijst van Telersweg horen. Nou, bij deze gaan we voor je regelen. Ik wens jou daar een hele fijne tijd nog toe. En dan uh, hopelijk tot snel weer in Nederland. Ja, tot ziens. Doei. I had a bad habit. Of Jack en Amel met Rivers hoor die op 5 uur We zitten midden in de hotline, het uur waarin jij de playlist bepaalt als luisteraar. En er is iets aangevraagd. Nou, daarmee kunnen we het gelijk hier even over hebben. Met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Vanaf aanstaande maandag maak je namelijk weer kans op kaarten... voor de grootste kroeg van Nederland in Rotterdam. Ahoy, deze januari. Want ja, die decembermaand was zo gezellig. En dan val je meestal in januari in zo'n zwart gat. Maar nee, want hebben dus die oplossing voor. De grootste kroeg van Nederland, de Vrienden van Amstel Live. Je kan er weer bij zijn. Vier kaarten maak je iedere keer kans op. Als je de kroegbel hoort, vanaf maandag dus... dan moet je bijna naar de studio kom je naar de uitzending dan win je die vier kaarten voor De Vrienden van Amstel Live 2026. Maar, nou kwam er net een berichtje binnen van Rosa. Zuid, hey Jordi, zou je misschien ter voorbereiding op De Vrienden van Amstel Live... iets kunnen draaien van vorig jaar, wat ze daar live gedaan hebben? En ja, dat kan zeker. Ja, ik heb de grote archiefdeuren van De Vrienden van Amstel Live opengetrokken hier in de studio. En toen kwam ik deze live versie tegen van Guus Meeuwis en Kraantje Papi... met het dondert en het bliksem van 2024, De Vrienden van Amstel Live. Nieuw 538. De test gaat verder. Dat het voor jullie beter is als het nog één keer komt. Ja. Je pappie dondert en het bliksemt op de Vrienden van Amstel Live in 2024. Vanaf maandag jouw kans dus op kaarten voor Vrienden van Amstel Live van dit jaar. En hier is Evanescence op 538... Ik vroeg hem aan, Alesso, Neesmith, I like it, hoorde je op 538. In de hotline was onweer de allerlaatste. Ja, de uur zit er alweer op. Hé, hey, maar de radio kan op 538 blijven staan, want het wordt alleen nog maar beter. Zometeen de Global Dance Chart met Wessel van Diepen. En later vanavond ook Armin van Buren en zijn 538 Dance Department. Fijn weekend.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 Deze commercial van Maggi duurt 10 seconden. Net zolang als nodig is om je reis onweerstaanbaar lekker te maken. Met een Magie-bouillonblokje. Een beetje van jezelf en een beetje van Maggi. Waarom ik graag met Eurostar reis? Je kunt tot 1 uur voor vertrek je ticket omboeken. Zo kwam ik laatst een oude vlam tegen. Die is een